1 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond de handen vol gehad aan een grote groep minderjarigen in Scheveningen. De groep met jongeren van 14 tot 17 jaar oud had zich verzameld op de Scheveningse Boulevard. Nadat ze daar werden weggestuurd door de politie, stapten ze in de tram naar Den Haag Centraal Station. In de tram trok een van hen naar de noodrem. De groep werd door de politie uit de tram gehaald. Acht van hen zijn aangehouden voor vuurwerkbezit. Het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs en belediging van agenten. Ook zijn vijftien boetes uitgedeeld vanwege zwartrijden. Op Malta zijn tien mensen opgepakt op verdenking van betrokkenheid... bij de aanslag op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galicia. Zij kwam in oktober om het leven bij een aanslag met een autobom... Premier Muscat maakte bekend dat de tien zijn gearresteerd... bij een grote operatie van de politie, de veiligheidsdiensten en het leger. Een aantal van hen was volgens Muscat al langer bekend bij de politie op Malta. De journaliste schreef veel over corruptie, ook in de politiek, en werd bedreigd. Of dat ook de reden was voor de aanslag, is niet duidelijk. Zangeres Maan accepteert de excuses van Radio 538-DJ Frank Dane. Dat hij haar tijdens een optreden in de studio liet schrikken met een blote man... noemt ze een totaal misplaatste en vreselijk stomme grap. Maar op Instagram zegt ze dat ze het hoofdstuk heeft afgesloten. Er ontstond gisteren veel ophef over een stunt van Dane op 17 november. Terwijl de zangeres met haar ogen dicht stond te zingen... liet Dane een streaker door de studio springen. Zangeres Maan schrok hevig en barstte in huilen uit. Het fragment kwam gisteren in het nieuws nadat zanger Tim Knol had opgeroepen tot een boycott van Radio 538. D66 wil dat er een speciaal vragenuurtje komt voor kinderen. Dat zou één keer per jaar gehouden moeten worden in november op de Dag van de Rechten van het Kind. In de plenaire zaal moeten die dag 150 kinderen vragen kunnen stellen aan een aantal ministers. Het plan krijgt nu al steun van CDA, SP en GroenLinks. Het weer nog is wisselend bewolkt en verspreid valt een bui... vooral in het noorden en oosten van het land. Het wordt 6 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Het is John van de ANWB. Er staan geen... In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aan.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 In ieder geval, wat ik bedoel is dat mensen stoppen, stoppen. Meen ik niet, hè? Dat mensen gewoon stoppen met nadenken. Dat, dat, dat is. Nou, ik ga voorbeeld, tuurlijk een voorbeeld. Nou dan komt ie. Uh, mensen stoppen met nadenken. Ik was laatst was ik bij Albert Heijn. Dat is niet zo e heel lang geleden, was nog tijdens de Eerste Prijzenoorlog. Ze <lacht> zitten inmiddels in de Tweede Prijzenoorlog. Hebben, tegenwoordig hebben ze clusteraanbiedingen en precisiekortingen. Hebben ze. <lacht> Als je bij Albert Heijn nu naar een product toe gaat, wordt de prijs nog een beetje lager. Ja.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 En ik geef wederom geef ik aan het einde van het gesprek, weet je wel. En ik probeer zo'n beetje weg te komen. Ik had hem al omgedraaid. Hij bleef gewoon met me meelopen. Hij, hij zegt, ja, ja, ja, wil ik toch eens vragen? Ik zie Jans heel vaak op tv, twee, drie keer per week soms, en jou eigenlijk zelden. Wa waarom is dat toch? Hoe komt dat toch? Ik zeg, meneer, dat ga ik u uitleggen. Recht in zijn gezicht, een paar weken geleden. Ik zeg, meneer, ik, zeg, ik vind optreden in de zaal. Zoals hier vanavond, weet je, kleine komedie. Ik gebruik jullie heel vaak als voorbeeld. Vind ik, uh... <lacht>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 Echt maar, hij kijkt me aan en hij zegt: Ja, ja, ja, ja, maar wat verdient dan nou beter? Het theater of de televisie? Dat soort mensen direct Kinderboerderij Baren. Wat een goede plek om iemand te begraven, hè? Evengoed. Ik ben een mijn kinderboerderij geweest je? Het stinkt er altijd, en dat bedorven bejaarden. Dat is goede plek. In Baren, dan moest ik wezen voor optreden. Niet zo heel lang geleden. En ik liep door die winkelstraat. En weet je, ze hebben een winkelstraat, mensen moeten er ook eten. En er had op de stoep een aantal keren. Honden hadden daar gescheten. Tenminste, de last rond en laten we in godsnaam hopen dat het van honden was. En er had iemand. die had met een krijtje. om al die drollen. had hij zo een cirkeltje gezet. En toen had iemand anders. en ik ook met een stokje. al die drollen weer uit die cirkeltjes lopen.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 ik zeggen, meneer, verrassingsmenu, is me nu. Het voorafje. Het zijn twee anderhalve meter grote kreeften. En het voorgerecht is een volledig hoofd van een Tesselschaap. Dat smeren we helemaal in met macaroni, rijst, mayonaise, mosterd, passimico. Nog meer rijst, nog meer macaroni, palmbladeren, mie. Nog meer rijst, grote ayuta, zak, zes meter onder de grond. Dat laten we een half jaar rotten. Dat graven we op. Dan leggen we nog drie weken op de centrale verwarming. Dan knippen we het open. Dan pissen we er allemaal overheen. En dan flikkeren we het weg. En dan bellen we een piezerlijn. En dan zeggen we, stuur maar wat. Van de postgiro. Het stond zo groot, je kan het boven fucking lezen. stond zo groot, gefeliciteerd. Ik had bij de postbank, Giro, bank, loterijpost, had ik 2 euro gewonnen. 2 euro. Dat is toch geen prijs? Een je holt, dat is 2 euro. Ja, Wat ik dat ik ga doen, ja. Dat ik, dat ik, dat ik een pak vlaggen ga kopen om het te vieren. Dat ik naar de Lido ga en een halve liter euro bier koop om eens lekker te bezatten. Eigen geld is een prijs, alles eronder is geen prijs. Daar is iemand gestopt met. Ja, zo is dat. Oeh, Lebbes. Lebbes en Jansen, uh, dat was het duo. En dit was dan alleen Lebbes. Zonder Jansen met de conferentie getiteld Domheid. Ja. Nou, en nou daar ben ik heel dom, want ik heb geen muziek klaargezet. Uh, maar daar hebben we een oplossing voor. Ik ga nog een plaatje draaien van Amerika. dat ik hem zo mooi vind: Ventura Highway. <tied>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 Joop van S, hij heeft het allemaal overleefd. Sinterklaas zat achter een man in het dorp, zag ik van de week. Hij moest er al zo'n razende vandoor. Ja. Maar hij, hij, hij, hij, hij is ontkomen. Ja, de goede... dat, dat komt omdat hij gewend is om te razen, als razende reporter. Okay. Ja. Godzie, ja, Mickey. Hey Joop, goedemiddag. Ja, goedemiddag, goedemiddag. Hey. Eerst, eerst eventjes een heel groot compliment voor jullie muziekkeuze. Dank je wel. Ja, Dank je Groep Amerika vind ik geweldig. Ja, we... Schitterende band. Weet je oh. hoe die ontstaan is? Nee, dat mag jij. Nou, dat is leuk. Dan horen we ook nog weer eens een nieuwtje. Het waren, uh, de, de oorspronkelijke uh, bemanning waren drie jongens van uh, Amerikaanse soldaten die in Duitsland gelegerd waren. Ja. En die gingen voor vakantie naar Amerika. Ja. En die kwamen elkaar tegen in het vliegtuig en die zijn die groep toebevonden. Ongelooflijk, maar hoe, ja, ja. Hoe, hoe wisten ze dat het, dat, dat talent ja, ja. bestond bij ieder voor zich? Zeg maar. um, dan dan raak je met elkaar in gesprek, zelfde leeftijd ongeveer, ja. en dan, dan, dan komt dat eruit. En oh, ja, dat okay. daardoor ontstaan. Ik zing, ah, ja ik zing ook, leuk. Ja, ja, oh zo. Hey, maar dat, ja, dat wist ik niet ook. maar hoe, kom jij, hoe ben jij erachter gekomen of ben je... Ik ik gewoon een grote fan van die band. En, ah kijk. Ze hebben geweldige muziek gemaakt. Ja, ik dacht gewoon dat jij met gewoon een wandelende muziekencyclopedie maakt. Oh. Nou, nou, nou, nou, ben ik niet overdrijven. Nee, nee, nee, nee, dat ben ik zeker niet. Okay. De beste is bijna, is namelijk altijd namen vergeet. Ja. Yeah. Zo moeilijk. Voor mij. Maar we hebben dezelfde smaak, Joop. Want ik vind het ook een fantastische groep. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja. Maar nou uh, geef ik de, de hamer over aan Dolly. Want anders krijg ik die hamer op mijn kop. En dat wil ik niet. Nou ja, zeg. <lacht> Mensen zouden nog denken dat ik een heel agressief mens ben. Net zou ik een, een loep voor je ogen geven. En nou weer een hamer op zijn hoofd. Ik, ik ben nooit uh, zo van het slaan hoor. Maar, nou, mijn knieschijf is er ook wel aan. Nou ja. Jee, maar kijk, zo, zo krijg je een reputatie, hè. Ja. We hebben gewerkt samengewerkt afgelopen weekend. Klopt nou eigenlijk? Ja, ook dat nog. En we moeten morgen nog een dag. Hè? Ja, okay. ja. Nou, pas op hoor, want ik heb een wandelstok bij me. Oh, ja. oh, oh, oh. Jo, dat hoort ook eens van een ander. Ja. Ja. ja, ja. Voor jou had ik al wat plaatjes gezien, maar we het nog niet. Goed, jongens, we gaan het ja. over het weekend hebben. Ja. Er is niet veel gebeurd. Dat zeg ik ook wel uh. eens met de ik nee. dat is anders in hertdood gereden op de zeeweg. Ja, maar dat is gewoon nieuws. Dat is, niet, uh, dat is, geen, dat is geen nieuws. Dat is nou gewijde ja. grond. Is dat, hè. Gewijde grond is dat nu. Ja. Ja, nee, dat gebeurt regelmatig. En ja, um, uh, ik, we blijven het zeggen. Maak die hekken goed in orde. En dan is alles in orde. En uh, ja, zodra die, uh, die natuurbruggen klaar zijn. Alle drie. Ja, dan krijg je een doorstroming. En dan hoeven ze niet meer buiten dat gebied te komen. Maar zouden ze dat oh, oh. snel in de gaten hebben, denk je? Dat die bruggen er zijn? Dat ze niet meer op andere plekken gaan proberen over te steken? Ja, dat, ja, dat gaat daar zelf Dolly. Zou je denken? Ja, daar ja, ben ik echt van overtuigd. Als je ziet ook dat er eens de Zandpoort, dus de, ja. de, de natuurbrug die over de van Salaan ligt bij Bentveld. Ja. Daar, daar wordt al flink gebruik van gemaakt van allerlei soorten beesten. Alleen hij is al dicht voor herpen. Ja, ja, ja ja omdat natuurlijk de de de complete bouw er nog niet is hè die derde ontbreekt ja nee maar weet je waar het alles mee te maken heeft dat, want dat heb ik uh, toevallig vorige week vernomen de eigenaren van de koningshof en andere landgoederen in de omgeving die boycotten die doorgang heb ik begrepen hoor ja je, uh, corrigeer mij als het onjuist is wat ik zeg, maar ik, ik heb dat gehoord, dat, dat er dus nog een, een discussie moet plaatsvinden tussen de provincie en de eigenaren van de diverse landgoederen, om voor elkaar te krijgen dat al die natuurbruggen open mogen. Zou je werkelijk zo'n groot project beginnen zonder dat eerst besproken te hebben met de, nou ja, met de eigenaren van de grond? Ik kan me dat niet voorstellen. Dat gebeuren wel meer vreemde zaken. Er ja. gebeuren wel meer vreemde zaken. Dat zou toch wel heel dom zijn. Ja. ja. ja dat maar goed. Ik, ook. Maar ik, ja. ik ben ervan overtuigd dat het allemaal goed gaat komen. Ja. En dan is... Uh... Zandvoort en omgeving, natuurlijk, eh, verlos van dat probleem. Zo is het. Ja. En, ja, ja. Sorry dat ik het zeg, maar ik ben het wel mee eens, er is afschot. Godzijdank. Ja, het is nodig, hè? He? Het, ka het kan niet er anders er meer. is gewoon keihard te veel. Ja. Het moet gebeuren. Het ja. moet gehandhaafd worden. Ja. En dat gebeurt. Ja. En eh, er, er, er zijn iets van, van 2000 nu neergeschoten, er moeten nog een paar komen. En uh, ja, ook dat zal een hoog schelen, denk ik. Mm -hmm. ja. Dus. Maar goed, laten we het over oh, vrolijke ja. dingen hebben. Want zijn die nog ja. gebeurd? <lacht> ja, uh, eigenlijk wel. Ja? Want uh, donderdag ja. is er bij de achtsprong. Uh, ik weet niet of je dat kent. Dat nee. Dat, uh, dat is het uh, huis in de poststraat waar uh, acht uh, volwassenen met uh, een beperkte, uh, hoe noem je dat? Uh, met, met Beperking? Beperking wonen. Ja. Dat is opgericht door die ouders van hun. Ja. Ze wonen daar. en er zijn, Dag en nacht is daar begeleiding bij. Ja. En die hebben een check gekregen van het casino. Van 1000 euro. Zo, zo. En wat gaan ja. ze daarmee doen? Daar mogen ze een, een grote televisie. Van mijn. Oké, Joopvladweg. het nodig. Ja. Die had het begeven. Ja. En uh, die, dat geld komt. Uit een, uh, uit, uit een potje van. Ja, dus, dus moet ik moet het even uitleggen. Als je daar op een fruitmachine speelt, zo'n ja. druk ding met zo'n zo arm weet je wel, ja. dan krijg je geen baar geld meer. Nee, oké. Okay. Je krijgt dan een, een bonnetje, ja. dat moet je inleveren bij, bij een kassa en dan krijg je je geld. Oké. Okay. En heel veel mensen die vergeten dat ding, ja. dat wordt gevonden, dat gaat in die pot. Een En okay. mensen die vinden de prijs te klein, zeg maar 50 cent of een euro. Ja, die zullen allemaal zitten. Dat gaan in die pot. Ja, en uh, dit jaar heeft het casino, dat, uh, dat, dat, dat bedrag, uh, ten gunste gezet van die afsprong. En die hebben we <coughs> afgelopen donderdag overhandigd. Geweldig initiatief natuurlijk. Ja. Leuk voor ook voor de voor die jonge mensen. Absoluut. En, uh, de, uh, Erik Zwemmen kreeg daar een, uh, een geweldige rondgang door het hele gebouw. Ja. Ik ben erbij geweest en uh, het was uh, erg leuk. Uh, mensen waren echt, erg uh, blij met het geld, en dat ze dan een mooie uh, televisie kunnen kopen. Nou, hartstikke fijn. Mooi gebaar. Ja, toch? Ja. ja, denk het ook. Ja. Dan was er zaterdag nog de bobbelwagen, daar ben ik niet bij geweest. Daar is Nel Kerkman naartoe geweest. Dus ik weet ook niet hoe dat, maar ja, absoluut, en daar kun je bijna vergif op innemen, is de volle bak geweest. En uh, is het een hele mooie uh, aflevering geworden, die uh, daar in uh, Hotel Faber aan de Kostelstraat is geweest. Tot nu toe zijn inderdaad de berichten hartstikke positief die er vandaan komen. Ja, ja. Het, is, het is altijd erg goed. Het wordt goed voorbereid. Er zijn mooie presentaties. Ja. Uh, je krijgt uh, twee drankjes voor het entreegeld. Want dat moeten ze hebben, Want uh, er zijn mensen die, die, die reserveerden en die kwamen niet. Ja, ja dan moet je andere ja. mensen... teleurstellen. Moet moet dat is echt ja. jammer. En uh, dus ze hebben gezegd, nou we vragen 5 euro voor reservering. Dan krijg je twee drankjes voor. Dan is, uh, dan is dat in ieder geval helemaal geregeld. Dan kom je in ieder geval, want je hebt het ja. voor betaald. Ja, zo is het. En ja, laten we eerlijk zijn, uh, Martin Faber van het hotel heeft ook nog wat klaar. Ja. <coughs> Toch? Ja, zo is het. Dus het mes nou, aan twee kanten. Eigenlijk meer, had ik, had ik, eh, niet behalve dan de nodige sport uiteraard. Ja. De nodige sport. Uh, nou ja, sport. Sport, de ja. De uh, zaterdagmiddag heeft uh, van een uh, grote tegenstander muiden gewonnen met 7-4... Zo. Een doelpuntrijke wedstrijd. Uh, ja, vier tegendoelpunten vind ik erg veel. Uh, misschien wel te veel, want ze hadden uh, tot nu toe in het hele seizoen maar zes doelpunten tegengekregen. Ja. Nee. Nou, in een wedstrijd vier. Het waren in ieder geval drie fouten van verdediging. Uh, en maar uh, ja, als je dan het wel inschiet, <laughs> dat is toch lekker. Ja, natuurlijk. En, ja. Dan zet je er wel even wat, wat tegenover, uh, hè? Ja, ze zijn echt hard. In mijn ogen hard het weg om uh, een lachend kampioen te worden. En dan volgens jaar in die tweede klasse te kunnen presteren. Nou, mm -mm. Ja, uh, graag, want we houden wel van een feestje wat we willen zijn. Zo is het maar, maar net. We, dan hebben we nog alle twee de Lions teams gespeeld. Yeah. De dames hebben in de verlenging gewonnen van KTC uit Overveen. Yeah. Het stond uh, met nog 20 seconden te gaan. Stond Zandvoort achter met 39-41. Yeah. En toen mocht Ingrid de Boer twee vijf worpen nemen. Nou, daar staat druk op, hè? Daar staat echt druk op 20 seconden te gaan. Ja? Je kan gelijk maken. Brezelijk. En ze gooien Brezelijk. ze alle twee erin. Zo, super. Ja, ja, ja. Ja. Een goede concentratie geweest. Ja, twee ja? seconden voor tijd. Pop, pop, pop. Twee seconden voor tijd. Ja? Mocht KTC vrij worden opnemen. Oh, die wat erg. Oh, god, gelukkig. Ja. <laughs> Met als gevolg een ja. verlenging uiteraard van vijf ja. minuten. En daarin kreeg Zandvoort een uh, drie punten voorsprong. Ja. En je hebt ze niet meer uit handen gegeven. Dus die wonnen... Ja, een mooie wedstrijd en het was uh, ja. een return. In Overveen hadden ze met twee punten verschil verloren. Ja. Uh, ik ga niet uitleggen waardoor dat kwam. Dat vind ik niet belangrijk. Uh, maar ze hebben nu gewonnen en dat vind ik heel belangrijk. Ja, en de ja, heren die hebben uh, een ja, niet op hun sloffen, maar wel gewonnen van hoppers, het derde team van hoppers uit Horen. Sandvoort ja. kon niet volledig zijn, helaas. Mm. Jouw ja, zoon heeft wel uh, meegedaan. Ja. En m uh, ja, Sandvoort wordt met uh, 65, 55 en dat wil dus zeggen dat ze niet echt uh, op top uh, waren. Ja. Uh, bijvoorbeeld Niels dan was niet aanwezig. Mm. Die had, uh, neem ik aan, uh, Sinterklaasfeest. Maar er ja. waren nog meer niet aanwezig. Ja. En uh, ja, in deze tijd van het jaar dus, is dat mogelijk natuurlijk. Het weekend ja. voor Sinterklaas. Ja. Maar ja. wel gewonnen. En nou, dat gelukkig. was gelukkig. Gelukkig. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk hetgeen dat ik uh, mee heb gemaakt. Uh, straks uh, de presentatie van het rapport van Intergis, hè? Ja, dat heb ik net uh, al in het regionale ah, okay. nieuws gemeld. Dat meld ik straks nog een keer om vijf uur. Hè? Ja, dat is, ja. Uh, ja, dat is om vijf uur. En vanaf dat moment kun je het ook volledig... via de website van de gemeente Zandvoort downloaden. Ja. En dan kun je het helemaal uh, doornemen. Mooi. Komende zondag wil ik ook nog even melden. Ja. Uh, zou er in, uh, in uh, App Vloed ja. een comedyavond uh, zijn van Zandvoort uh, Lacht. Die gaat wel door, maar uh, Azur Hoesman... Ja. kan niet komen. Dus het wordt waarschijnlijk maar, gewoon een uh, Hollandse avond toch? In plaats een van een Engelse? Holland, ja, een volledig Hollandse avond. Maar... Mm -hmm. Jim Speelman... De jongen die uh, twee afleveringen geleden... De zaal helemaal plat kreeg. En gewoon ja. twintig minuten lang. Ja. Die komt optreden. Oh, okay. die, komt, ja, die komt na de pauze. Ja. En heeft hij uh, ongeveer een half uur de tijd... En denk erom dat dat super is. Jens Velman is geweldig, echt waar. En in het Nederlands dan? Ja. Dan het waar. Ja. Uh, ja, ik had graag uh, die Amerikaan ge gezien en gehoord. Want maar, dat was ook super. Zit hij nog wel in de planning, eventueel? Of is het gewoon helemaal afgeblazen ja, met hem? Geen, ja, hij kon niet komen in ieder geval. Mm. Ik, uh, ik heb nog geen contact met uh, met, met Saïd gehad. Ja. Of hij alsnog gaat komen. Ja. Maar ja, als dat komt, dan merken we het zelf wel, En dan gaan we dat ja. uiteraard weer in de stand van zijn corona ja. ja, hartstikke goed. En dan uh, vrijdag en zaterdag heel dringend. Oh ja, dat komt natuurlijk ook, hè, het aankomend ja. weekend. Wat spelen ze ook alweer? Uh, uh, FIFA Vitoria. Ja, juist, ja. ja, ja. Een cruise, een ja. cruise uh, die uh, niet verloopt zoals men eigenlijk zou willen. nou, het klinkt weer veelbelovend. Alleen de titel al, dat zegt alweer genoeg. Hè? Ja, dat, <laughs> dat wordt dat weer zakdoeken mee. <laughs> ja, dat is jou voor jouw verslag, hè? Oh, oh, oh. oh heerlijk. Ja. Ja. Nou ja, de, um, uh, dat is het. Mooi. Nou ja, fijn dat je ons weer helemaal uh, op de hoogte hebt gebracht. En, uh, ja, graag gedaan uiteraard. Ja, nou, we hopen je volgende week weer te horen. Want dan zijn we natuurlijk reuze nieuwsgierig. Tenminste, die mensen die niet bij het toneelstuk aanwezig hebben kunnen zijn... en niet ja, hoor, op de avond uit. bij Epp en Vloed... die hopen dan dat jij ons gaat vertellen hoe het was. Nou ja, in principe Toch? moet dat kunnen. Nou, hartstikke nee, mooi. Daar nee, rekenen we op. Nee. We gaan ervan uit. Oké. Yeah. Oké, okay, okay, dankjewel Joop. Joop, bedankt voor je bijdrage. Juh, Again, your servant am I, and will humbly remain.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 We kennen natuurlijk van de Rolling Stones. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. De zeeweg in Overveen richting Bloemendaal aan zee... was gisteravond enige tijd afgesloten... nadat een auto hard in botsing kwam met een hert... ter hoogte van Camping de Lakens. De klap was zo hard dat de auto pas een stuk verderop in tegengestelde richting tot stilstand kwam. Het hert was op slag dood. Vanwege het incident en de daaropvolgende volgende opruimwerkzaamheden was de zeeweg in de richting van Bloemendaal aan zee enige tijd afgesloten voor alle verkeer. Vandaag wordt om vijf uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Zandvoort het onderzoeksrapport over de besluitvorming rond het project Watertorenplein Zandvoort gepresenteerd. Het rapport gaat in op de vraag of het handelen van de onlangs afgetreden wethouder Demmers de besluitvorming bij de plankeuze voor de inrichting van het Watertorenplein heeft beïnvloed. Henk Keur, buitengewoon gemeenteraadslid voor Sociaal Zandvoort... heeft plannen gemaakt om tot een extra treinstation in Zandvoort Nieuw-Noord te komen. Hij hoopt dat Sociaal Zandvoort de raad en het college... ook voor het nieuwe plan om de treinverbinding te verbeteren kunnen interesseren. Hij hoopt dat hij de raad kan overtuigen om niet alleen naar de toeristen te kijken maar ook een betere bereikbaarheid te creëren... voor de inwoners en de ondernemers in Zandvoort Nieuw-Noord. Zij kunnen via dit extra treinstation Zandvoort Noord... niet alleen makkelijk direct naar het centrum, strand of circuit... maar ook naar de Kennemerduinen, de golfbaan en het industriegebied. Al dus de website van Sociaal Zandvoort. Maar naar mijn idee zijn er nog twee factoren die meetellen... Namelijk dat Zandvoorters ook uit Nieuw-Noord veel forensen hebben... die naar Haarlem en Amsterdam of verder moeten met de trein. En uh, zodoende altijd eerst naar het centrum moeten voor die trein. En uh, daar komt dan bij, als dat niet meer hoeft... dan zal ook meteen de parkeerdruk in Oud-Noord enorm afnemen. Dus alle reden om een nieuw stationnetje in Nieuw-Noord te maken. Een 14-jarige maaltijdbezorger is zaterdagavond omstreeks half negen... beroofd op de Zelma-Lagerlofstraat in Haarlem. De jonge bezorger moest onder bedreiging van vermoedelijk een taser... zijn geld afstaan aan de overvaller. De dader is een man van ongeveer 1,85 meter lang met een tenger postuur. Hij droeg tijdens de overval een blauwe spijkerbroek en een donkere jas met capuchon... De politie is op zoek naar getuigen. Nog meer getuigen worden gezocht uh, bij een overval... bij een prostituee aan de Lange Begijnstraat in Haarlem. Zij is zaterdagavond omstreeks half tien uh, overvallen. De dader, de overvaller, heeft de vrouw in haar kamer... in het poortje bedreigd met een mes... Daarop stond een ontstond er een worsteling... en de vrouw wist haar kamer uit te komen... waarna de dader op de vlucht sloeg. De vrouw is niet gewond geraakt. Maar de politie is in de directe omgeving... meteen gaan zoeken naar de dader... en via Burgernet werd gevraagd... om uit te kijken naar een man met zwarte rugzak... groene jack en een zwart petje. Mocht u iets weten, neemt u dan contact op met de politie. Tot zover het... Uh Nieuws? Ik wou het weerbericht zeggen, maar het is natuurlijk het nieuws. Wat het weerbericht heb je nog van ons te goed, Dolly, toch? Jazeker, ja, ja, ja, ja. Maar ja, heel veel veranderd ten opzichte van een uurtje geleden is er niet. Dus ik ga u vertellen dat er vandaag wolkenvelden zijn, maar ook zo nu en dan kans op wat zonneschijn. Het blijft over het algemeen droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordwestenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 9. Vanavond en de komende nacht is het droog met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen en woensdag blijft het droog met een mix van wolken en zonneschijn en het wordt beide dagen ongeveer 9 graden. Donderdag is het bewolkt en regenachtig en bovendien staat er dan veel wind uit het zuidwesten. Tot zover het weerbericht volgens weerman Rico Schreuder. You look better in the dark When I'm going to ask you for the, the yo-ho. Van de zijkik, Jubilee 40 met uh, homely, homely girl of zo. Of? Homely girl, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, Meisje wat graag thuis zit. Ja, ja, ja. Ben jij, ja. Dat, ben jij dat? Is dat de Nee, dat was, dat was Lea. Lea zat altijd heel veel thuis, maar uh, ineens zie ik haar niet meer. Ze <lacht> <lacht> is altijd weg. Ja, Oké, okay, ze <lacht> is, is, is, is omgetuggend eigenlijk. Godverdorie Ja. En ja. ja, dat gebeurt met die kleine meisjes, die worden groot, Ja, nee, ja, nee. ja. En dan gaat het gebeuren. Jammer hoor. Dan het ja, gebeuren. Ja, ik mis er een beetje. Ja. Ja. mis je er een beetje. Ja. Ja. ja. Ben je eenzaam en van later? Nou, dat ook weer niet, maar <laughs> ik mis gewoon mijn kind wel, ja. Ja, ja. ja. ja. <laughs> ja negen keer van de tien keer, dan, uh, dan uh, vliegen ze uit. Ja, en dat nine, zal ook niet zo lang meer duren. Nee, nine, nee. nine times out of ten. Yes, dus, clip, yes. Clever yes, het yes. ook. Oké. Okay. <laughs> times out of ten, baby, I've told you And I hate to tell you just nine time again Just how much I hate to hold you Again and again and again Little girl, at nine time's out of ten You refuse me And you say that you refuse me nine times again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 I miss the nine times that I've tried Baby, I'll have been in my life I'll get you on number ten Yeah Well Try to fire the Cause baby, it ain't no use. You're gonna find out I'm stubborn as a dog on a mule. Nine times out of ten, I try to kiss you. And I ain't even tried, just nine times again. And right if I miss the nine times that I try, oh, baby, how about my life I get on number ten? Cliff Richards en zijn schaduwen, Shadows, met nine times out of ten in de uit, uit de jaren 60. Even, even je mond houden, Cliff, want. Uh, ja, dus ik bedoel, die man gaat... Hij grijpt zijn kans. Die man die gaat maar door. Die wil op auditie. Ja, die mee. wil wel. Ja. ja, ja, ja. Ja, onze gooi van Beuring is ook op auditie, geloof ik. Hè? Die moet auditie doen ergens voor in ieder Ja, eventuele. dat klopt. Ja, weet, ja. Je, weet je welke TV? Ik even... weet het, maar goed. Uh, maar je mag ik, het niet zeggen? Nou ja, weet ik niet. Hij wil het zelf niet zeggen. Ja. Dus dan ga ik het ook niet zeggen. Maar ik weet het wel. Je weet het wel. Ik hoop dat hij, uh, dat hij uh, weer een ronde verder komt. Zou ja. wel leuk zijn. Worden het slechte tijden of worden het een goede nee, tijden? Nee, nee, nee. <laughs> want daar, daar doet hij toch al regelmatig aan ja, Oké. Okay, okay. GTS. mee. Nee, dit ja. is weer heel wat anders. Oké, okay, nou, nou ja, we wensen hem natuurlijk succes vanaf de, de, de zijlijn. Ja, he? natuurlijk. Toi, toi, toi. Ja, je weet me nooit. He? Nee, beroemde Zandvoort erbij. He? Ja, ja. Zo <laughs> had dat. Uh, even kijken, want uh, uh, Onno heeft uh, een leuke idee, luister. En die heeft een leuke suggestie. En uh, ik ben erg benieuwd hoe dat klinkt. Dat zijn de meisjes met de wijsjes. En een hoop mensen hebben in het weekend Sinterklaas gevierd. Maar een hele hoop mensen doen dat natuurlijk ook morgenavond. De originele Sinterklaasavond. Zelfs op 6 december wordt nog Sinterklaas gevierd. En de meisjes met de wijsjes die doen dat vanmiddag voor ons. Sinterklaas medley. Zie, gins komt de stoomhoek dat ik je weer aan Het rinkt voor Sint-Nikolaas, ik zie maar staan Hoe huppelt zijn paardje, het dekt op en neer de riepels aan Het weer zo lelijk viel. Ja, hij kon door donkere nachten op zijn paardje al oh, zo snel. Als hij wist hoezeer wij wachten, ja, gewis, dan kwam hij wel. Ja, gewis. Dan kwam hij wel, wel, wel, wel, wel, wel. wel, wel, wel, wel. gooi, wat in mijn schoentje. gooi, gooi, in mijn Dank gooi, gooi, gooi, gooi, gooi, gooi, gooi, door de gooi, het hele avondje is gekomen, het avondje van Sinterklaas, klop, klop, daar wordt aan de deur geklopt, maar Daar wordt aan de deur geklopt, wie zou dat zijn? Sinterklaasje, kom maar binnen met je knet, want we zitten allemaal even rechtbrek, misschien. Heeft u nou nog even tijd, pak maar voordat u weer naar Spanje rijdt uit de tuin. Chocolade, chocolade, chokernoot. Oeh, schuin. Maar is er pijn? Lieve Piet, wierp, wierp, wie maakt niet uit hoe jij eruit ziet. Al je maar lief, en vriendelijk ben, en de gezelligheid naar ons brengt. Lieve Piet, wie de wie, de, wie ik hoor je wel, maar zie je niet. Ik zie je niet, ik zie je niet. Leuk hoor. Voor hem dolly, leuk hè? Ja hoor, ja. Alleen in het begin deed het even pijn aan mijn oren. Wat dan? Nou ja, we, poeh. Als je dan met je koptelefoon op zit en ja. uh, je krijgt in één keer al die klanken naar binnen, dat, ja, ja, ja. Uh, Dan waren er volgens mij zat er toch één stem tussen. Die ging volgens mij niet helemaal lekker. En dat moet tenminste voor mijn gehoor niet dan. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Hey, maar uh, wel, wel, leuk, wel heel wel, wel apart. Origineel. Ja, heel o apart. Ja, vond ik ja. ook. Ja, dankjewel gedaan. Ono, zeg ik dan. En hij staat aan de zijlijn hier, oh. dus, yeah. ja. hij, leeft met ons mee als het ware, en ja. hij, hij denkt met ons mee. Als ook het, om het, ja, als het, <laughs> om, het om, om het programma gaat, zeg ik het goed allemaal, want ik weet het allemaal ah. niet hoor. Het is allemaal, <laughs> ja, ja, af en toe dat twijfel. Ik kwam mezelf, dan denk ik, van heb je nou gelijk of heb je nou nog geen gelijk? Nou, met Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band heb ik natuurlijk altijd gelijk. Hoor maar, het publiek is al aanwezig. Ik heb geen zin in nog little, little Help for My Friends als ik hem laat doorspelen, uh, maar uh, dat is weer een ander nummer. En één liedje van de Beatles, dat vind ik nou voorlopig wel weer even genoeg. Heb jij nog uh, opmerkingen of aanmerkingen, Dolly, dat je zegt van nou, ik heb nog een actiest in het licht of zo? Of helemaal donk, donk, niks. Ah, in, ik ben er helemaal doorheen. Ik zou alleen nog eventjes... <laughs> Uh, terugkomen op dat ene liedje, hè, dat, dat, dat loopt die love, want toen ja, ja. vroeg jij je af, oh, ja. wie is in godsnaam J. Bastos? Ja, wie is het? Is nou, naam? dat is Juan Bastos, ja. maar dat is een alias voor Rolf Steitsch. Dat is een Duitse muzikus. En hij heeft het liedje Loop Love uh, gemaakt. Ja. Of gezongen. Ja. Het, het werd geschreven door Dieter Dirks en Michael Schapior. En ja, nou ja, het is een hit geweest in, in België, Nederland en uh, Duitsland. En een jaar later werd het nog eens een keer uitgebracht, maar toen door Jonathan King. En die noemde zichzelf weer Shack. En die had er een hit mee in Engeland en in Noorwegen. Nou, okay. dat dus? Leuk om te weten. Ja, toch? Want ik ben maar simpel van geest, hè? Ja, ja. Sim een simpel ma mind. Minded, ja. Maar je moet me niet vergeten, hoor. <laughs> toch? Doe ik nooit. Simple Minds Don't Forget About me. 14 met uh, Don't You Forget About Me. Nou, Sim de uh, simpel, nee, ja, ja, ik ben ook maar simpel. <laughs> ik ben ook maar een simpele geest. <laughs> we, moeten alweer, uh, we moeten alweer naar de laatste luisteraars. Dolly, wat, uh, wat, had jij nog uh, iets van dat je zegt van nou, moet je even mijn lijstje kijken hier, uh, wat ik nou voor heb staan? Dat je zegt van nou, dat nummer wil ik nog wel eventjes... Uh, we hebben China Girl van Bowie. Ah, ik vind het allemaal prima. Dancing hoor. in the Dark van Bruce Springsteen. Je kan ook even in het donker gaan dansen. Oh, dat kan ook. Moet ik eventjes al eerst al de dichtdraaien? Maar wat is je voorkeur? Maar we gaan toch zo naar huis? Nee, klik maar wat dan. Zet ja? maar een plaatje. Oh gezellig. Nou. Ja. Heb jij nog wat te melden aan de luisteraars? We moeten. Het erin ik ophouden. wens iedereen een ontzettend fijne Sinterklaasavond. Morgenavond of overmorgen als u het dan gaat vieren. Ja, Mensen die het al in het weekend hebben zitten. gevierd. Veel plezier van de cadeautjes natuurlijk. Want ja, nou ja, oké. Okay. Ja, die, die hebben het al achter de rug. Ja, die ja. hebben we alles al uitgepakt. Ja, Ongezellig oh, hoor. dit ja, toch? Ja. Ach, nou ja, ja wel. Ja, ja. uh, luisteraars, dank voor het luisteren weer. Dit was uh, Zierwem Lunst voor de maandag de 4e december. Dag. Dag, dag. Ik ga